Nee, die, die, die kans heb je niet gehad. Nee, die kans hebben we niet gehad. Dus dat is, uh, dat is, dat is fijn. Um, ja. We moeten naar voren toe. Uh, Zee blijft uh, Zandvoort echt één. En jij gaat in de raad. Een uh, aantal mensen is blijven zitten. Ja. Ik kom toch even terug op de kandidaten en ranglijst. Um, in het vreemdste geval, als jij ermee stopt, mm -hmm. wie wordt dan nummer twee? Want volgens mij is meneer Grifoen twee. Ja, wordt uh, meneer Grifoen twee. Dus uh, er is een zware taak op mijn schouders. Je moet niet onder de bus komen de aankomende vier jaar. Nou, dat hoop ik. ook. Ik, ja. nou, ik, ik, ik, ik zet hem theoretisch even neer. Ja, klopt. Omdat hij. Uh, uh, maar hoe los je dat dan op? Want als meneer Gifoen zegt: "Ja, het is mijn zetel. Ja, niet. Dan dat is hij weg. Ja, dat en is dan, dan een... kan hij op persoonlijke titel uh, uh, daar gaan zitten. Ja, dat is ook echt. Dat is hoe de kieswet werkt. Dus daar kunnen we ja. ook niks mee. Dus ik moet gewoon mijn uiterste best doen om de nou, komende ja, vier jaar goed te doen. Dus is, is het niet.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 Het tweede stukje uh, politiek in het tweede uur gaan wij praten met uh, meneer Raymond van Haften, lijsttrekker D66. En uh, tot nu toe uh, wethouder in Zandvoort, ook voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, in de krant, en wij wisten het al eerder, uh, gaat u vertellen dat u niet in de raad gaat. Dat is uh, voor een aantal mensen uh, teleurstellend. Uh, een aantal kiezers heeft op u gestemd. Stemt u deze mensen dan niet teleur? Ja, uiteraard wel hoop ik dat mensen inderdaad uh, met volle overtuiging op mij gestemd hebben. Hoewel je de lijsttrek bent van D66 en daarmee vaak ook gewoon D66 stemt. Uh, maar laten we wel zijn, uh, ik heb uit het, in totaliteit 185 stemmen gehaald uit uh, uh, Zandvoort. En uh, ja, dat zijn dan ook weer niet overdreven veel. Ja, maar dat is het, uh, de totale uitslag wijst dat er ook op dat er dan maar één zetel overblijft. Klopt. Dus het, ja. uh, het gaat natuurlijk niet, niet zozeer om die, die stemmen. Uh, van tevoren had u gezegd dat u in de raad zou gaan. Ja. ja, klopt. En ik was ook, ook echt van overtuigd dat wij weer een goede uitslag zouden halen uh, in de verkiezingen. En natuurlijk hou je er rekening mee dat uh, omdat er andere partijen bijgekomen zijn... dat je misschien van drie zetels terugzakt <tus> naar twee zetels. Maar van drie zetels uh, met een wethouderpost uh, terug naar één... Ja, dat is wel erg teleurstellend geweest. En dat heb ik echt wel... Uh, nou, dat heb ik, laat ik zo zeggen, heb ik niet op de afsie komen. Ik, ik kan me dat voorstellen. Uh, u bent druk geweest de afgelopen twee jaar... om een en ander op poten te zeggen. en uh, Daar kunnen we straks nog even over hebben. Uh, ja. U geeft als een verklaring... Uh, weinig zichtbaar geweest te zijn. Maar dat geldt toch niet alleen voor, uh, voor de lijsttrekker? Dat geldt voor de hele partij? Nou ja, dat... Uh, kijk, je, je gaat als lijsttrekker de verkiezingen in... Uh, met de gedachte dat je het afgelopen twee jaar behoorlijk wat tot stand heb kunnen brengen. En dat hebben we ook gedaan samen met de coalitiepartijen. We hebben uiteindelijk best, mag ik zeggen, veel uh, uh, zeg maar, uh, resultaat geboekt. We hebben veel dingen echt uh, opgestart. En uh, dan maak je uiteindelijk toch de balans op... van wat heeft dat nou uh, uiteindelijk opgeleverd. En dan, dan constateer ik... Uh, ...dat um, al die uh, uh, resultaten die we de afgelopen twee jaar hebben geboekt... ...niet vertaald zijn in steun van de Zandvoortse bevolking. En um, ja, dan kom ik tot de gedachte dat je de afgelopen twee jaar tijdens corona... en uh, ...niet zijn uh, echt uh, van geboorte een inwoner van Zandvoort... ...dus ook niet de gelegenheid hebt gekregen om in uh, Zandvoort zelf... Uh, regelmatig uh, mijn gezicht te laten zien, behalve dan in de media of, uh, uh, nou ja, zo nu en dan, zo'n vergadering Maar men heeft mij niet echt leren kennen, Alleen men zijn, zeg maar, de kiezers in Zandvoort, die heeft mij niet echt leren kennen wie ik nou ben en, uh, uh, en welke ambities ik heb op de komende periode. Mm -hmm. En in uh, en, en de vergelijking tot uh, nou ja, andere kandidaten die wel al hun leven lang in Zandvoort woonden... is dat waarschijnlijk voor mij zelf een, een beetje uh, de beperking geweest. En dat was de constatering die ik ervan gemaakt heb. Ja, ik... ik, ik, ik... Als ik dan uh, de, komende, de afgelopen verkiezingsperiode voor mezelf even op een rijtje zet... en dan zegt u, ik ben, ik ben weinig zichtbaar geweest. Ik heb partijen gezien die uh, op de borst klopten in, in de krant... van we hebben dit en we hebben dat uh, voor elkaar ja. gekregen. Is dat dan niet de gemiste kans dat D66 dat niet gedaan heeft? Misschien wel. Misschien is dat de constatering, hè? dat we daar niet uh, inderdaad, uh, helemaal op ons borst geklopt hebben. Het, het is ook niet een resultaat dat ik heb bereikt, hè? maar dat, dat we gezamenlijk hebben bereikt. En uh, ik, Het past mij niet uh, om te zeggen, nou kijk eens wat ik allemaal voor elkaar heb gekregen, of wat wij als D66 voor elkaar hebben gekregen. Dat hebben we gezamenlijk gedaan, iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Uh, en, en zo zitten wij nu eenmaal in elkaar. En uh, ja, als anderen uh, dat wel gebruikt hebben, dan is het hun goed recht. En misschien is dat wel de reden geweest waarop dat uh, bij een kiezer uh, goed is binnengekomen. En uh, wij als deze uh, 60 minder. Goed, ja, nou, dat is, uh, uh, is misschien een verklaring. Dat zal je niet uh, uh, nooit te weten komen, denk ik. Nee, nee, nee. Goed, u uh, heeft nog een aantal projecten. Welke zouden u het, het liefst nog afmaken? Nou, uh, uh, uh, wat we zeker weten is dat wij uh, eind van deze maand het uh, de, de skateparkje gaan openen. Uh, eindelijk eindelijk wordt dat uh, opgeknapt, uh, in, zijn ze nu bezig. En komt samen met de groep skaters uh, dit nu echt uh, zeg maar klaar. Dus dat uh, zal uh, eind deze maand plaatsvinden. Ik hoop ook nog uh, naar de raad te kunnen komen uh, met een concreet uh, plan van aanpak voor uh, de bouw van de tennishal... ...waar we uh, ook al een aantal jaren mee bezig zijn. Nou, dat zit nu ook in een eindfase. Uh, zoals je weet hebben wij uh, een week of twee geleden... ...het Biltekort uh, naast SV Zandvoort kunnen openen. En een, een, een, uh, een wijziging van uh, de, de locatie van uh, zeg maar, uh, nou, het tennisparkje... ...wat naast uh, de dunes uh, gevestigd was... Uh, daar zijn we uh, denk ik heel allemaal, uh, ook de gebruikers, ontzettend uh, trots op. En wat wij de komende periode nog gaan doen is, en dat is, ja, dat is toch vaak achter de scherm... ...dat is het, het opstarten van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe jeugdzorg, jeugdhulp. Uh, dat is belangrijk voor Zand voor de komende jaren. We gaan daar contracten uh, opstarten uh, met partijen die uh, uh, aandacht en meer aandacht voor de jeugd uh, uh, hebben... Daar aansluitend op uh, is er een raadsinformatiebrief nu uh, uh, naar de gemeenteraad uh, uh, gegaan waarin we uitleg geven over uh, de motie die door de Partij van Arbeid vorig jaar is ingediend en overgenomen is. als dus Het gaat over het zogenaamd IJslands model om jongeren uh, vanaf zo jong mogelijk tot nou, volwassen leeftijd. Te helpen, te begeleiden, te stimuleren aan het bewegen, het gezond leven en sporten. Kortom, we zijn nog met een groot aantal dingen bezig. En vergeet vooral niet dat we natuurlijk alweer maanden bezig zijn met de voorbereiding voor de Formule 1. Mm -hmm. Ook dat vraagt heel veel aandacht en daar zijn we druk mee bezig. Dus wat dat betreft is er nog voldoende te doen de komende tijd. Ja, als je dat zo hoort, hè, wat u nu allemaal nog aan plannen in uw hoofd hebt en wat bijna af is. Um, uh, meneer Hermsen, die gaat de raad in. Blijft u uh, uh, ondersteunend? Nou ja, ik, ik heb in ieder geval aangegeven dat ik uh, natuurlijk erg betrokken blijf... bij datgene wat in Zandvoort uh, uh, speelt en wat er de komende tijd ook nog uh, op uh, de agenda komt te staan... En ik heb uh, ook aangegeven dat ik, uh, mocht daar uh, uiteindelijk een beroep op worden gedaan, uh, dat ik bereid ben ook als wethouder uh, dan verder te gaan om een aantal klussen echt af te kunnen maken. Um, ja, acht u dat waarschijnlijk? Nou... In de, ...in de politiek is nooit, is nooit iets definitief of waarschijnlijk of onwaarschijnlijk. Je weet het nooit. Uh, hiervoor werd ik net uh, in Gerrit, die natuurlijk ook gesprekken voert... ...en zo zijn wij natuurlijk ook uitgenodigd om te praten uh, uh, over uh, onze positie... ...en onze voorkeuren hmm. en dat proces dat speelt nu. En uh, ja, het kan altijd zo zijn dat uh, partijen vinden... Uh, ...dat er een ervaren uh, uh, wethouder nodig is binnen een coalitie, binnen het college. Uh, een wethouder die uh, kennis van zaken heeft en uh, aan een aantal projecten is begonnen. Uh, en waar hoop ik de uh, meeste mensen er ook inderdaad tevreden over zijn... ...dat ze zeggen, ja, zo'n ervaren wethouder zouden we toch wel graag weer terugzien. Nou, dan ben ik beschikbaar. Oké, okay, u bent uh, zo te horen vol in gesprek met allerlei andere partijen en, en uh, die ja, de formatie loopt. Um, zijn er veel gesprekken op het ogenblik? Nee hoor. We hebben een, een, een eerste uh, oriëntatiegesprek gehad... Uh, met uh, Jong Zandvoort. Uh, en, en we hebben... Uh, partijen die in de afgelopen periode in de coalitie hebben samengewerkt uh, met GroenLinks, Partij van Arbeid en D66 hebben we gewoon als lijsttrekkers even bij elkaar gezeten om met elkaar te praten. Van oké, okay, uh, stel wat uh, dat en hoe gaan we daar dan met elkaar mee om? Mm -hmm. uh, nou, daar hebben we gewoon met elkaar al afspraken, althans afspraken, daar hebben we gewoon met elkaar afgesproken. gesproken. En uh, ja, het is uh, verder aan uh, de, uh, nou, ja, degene die daar nu het initiatief toe heeft genomen, uh, Kramer Junior, die uh, ons of mij uh, uitnodigt, uh, hoop ik, uh, om verder te praten. Oké, okay, nou we, wij gaan dat uh, net als meneer Mirko Gerts uh, ook volgen, wat de meneer Van Haven gaat doen. <laughs> <Ja>. <laughs> dank, dank voor uw tijd en uitleg. En uh, nou, we gaan het zeker zien hoe dat afloopt. Uh, graag gedaan. En dan komen we bij u terug. Dank u wel. Super, bedankt ook. Dag. Up in the hospital, you remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that, night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette, you thought it was gonna be your last. I was falling deep. En dan het aller, allerlaatste stukje politiek wat we vandaag gaan doen. Wij gaan uh, praten met Annemieke Landman. En in het kader van alle nieuwe uh, raadsleden komt zij uh, eigenlijk als... Uh, nou, moet je ook tweede zeggen, want Mirko is natuurlijk de eerste geweest. Mevrouw Landman, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Nou, als je u maar rustig bent, zeggen tegen mij. Ja, als je wel Annemieke zegt, dan wordt het gezellig. Dan, dan doe ik dat, Annemieke. Um, het, een heel groot stuk in de Zandse Krant, uit het noorden, de verpleging en uiteindelijk uh, naar Zandvoort. Om een beetje afstand van het bedrijf te krijgen. Was dat nodig? Dat klopt. Nou, Het was voor mijn uh, zoon die het bedrijf heeft overgenomen. Leek het me wel een hele handige beslissing. Anders komt je moeder toch nog elke dag even kijken. En dat moet je niet willen. Als je vertrouwen in je kind hebt die zo'n groot bedrijf overneemt, dan moet je hem ook uh, vrijlaten. Een soort zelfbescherming. Ja, ja. ja, sowieso denk ik, voordat ik over datum ben, moet ik wegwezen. Ja, ja, ja. Uh, nou, dan ga je naar, uh, naar Zandvoort. Hè. Je, je houdt van de zee. Dat is, dat is altijd leuk om te horen. Uh, hoe lang woon je in Zandvoort? Um, ongeveer een jaar en drie maanden. Een jaar en drie maanden. Nou, um, dan kom je in Zandvoort en dan, uh, dan ga je een beetje oriënteren van hoe het nou in elkaar zit. Uh, je ging je toen nog gelijk uh, richting, richting politiek kijken? Nee, ik, ben, ik ben al uh, jaren lid van de VVD. Uh, maar was de combinatie met mijn bedrijf was geen goede. Dat was gewoon te druk. En nadat ik mijn bedrijf aan mijn zoon overgedragen heb, heb ik even rustig aangedaan. En uh, net op het moment dat ik dacht, nou, we gaan weer eens actie in de taxi doen, werd ik gebeld of ik op de kieslijst wilde. En dat paste eigenlijk precies in elkaar. Dat was uh, vorig jaar, hè? Ja, dat klopt. En um, er speelde al genoeg in, in, in, binnen de VVD. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Um, als Zwitserland. Het is niet aan iemand die net nieuw is om uh, oordelen te vellen, om achterom te kijken. Um, dat betekent dat ik me ook echt als Zwitserland heb opgesteld en alleen maar vooruit wil. Dat is, een, uh, dat is een goed standpunt. Uh, neem niet weg dat de VVD daar toch een beetje door uh, onder de loepers komen te liggen. En uh, de hele partij uh, gehusteld werd en een hele nieuwe lijst uh, kwam, waar u ook op staat. En, uh, Sven heeft het hier al een paar keer uitgelegd. Hè? Uh, nieuw en, en naar voren kijken, samenwerking. Uh, hoe zit u daarin? Ja, alleen erg, erg positief. Um... Het is niet voor niks dat we het altijd in Nederland hebben over een samenleving. Als je wil dat je inwoners van zo'n prachtige plaats als Van Poort samenleven... dan kan je niet anders dan als de tegenwoordigers van deze inwoners ook samenwerken. Zo simpel is het. Ja, zo, zo simpel zou het moeten zijn. Maar de afgelopen periode is al gebleken dat het niet al te makkelijk is. Nu hoor ik iedereen zeggen dat wat u ook zegt... met de samenleving moeten we het samen doen... Um, u, u neemt al deel aan de gesprekken, neem ik aan. Dat klopt. En uh, voelt u dat dan ook zo, als uh, uh, Kramer Junior bij u is... Uh, ...bijvoorbeeld om over uh, de formatie te praten... ...dat iedereen uh, zo breed mogelijk moet zijn? Ja, dat, dat voel ik uh, heel erg duidelijk. Ik, ik, nou, u hoort misschien, ik ben zelf nogal een open mens... En ik heb geleerd om altijd met babyblauwe ogen opnieuw alles te bekijken. En zo kijk ik ook naar uh, en luister ik ook naar de gesprekken. En ik kan alleen maar zeggen dat ik heel positief ben. Nou, dat, uh... De gemeenteraad is natuurlijk een, een prachtige afspiegeling uh, van de inwoners. Oud, jong, uh, mensen met veel politieke ervaring, nieuwe denkers en doeners. Um, en dat maakt ook dat als je alles in, in een smeltkroes gooit, dat je ook een hele... Nou, zuiver insteek krijgt. En dat maakt het zo mooi. Daar word ik ook heel erg blij van. Oh, nou dan is uh, een, een nieuwe coalitie al uh, twee zetels verder waarschijnlijk. We moeten maar kijken hoe dat uitvalt. Uh, Um, nou ja, daar kan ik verder geen uitspraak over doen. Nee. Dat is natuurlijk ook niet aan mij. Dat is zeker niet aan mij. Nee, maar we, uh, wij, uh, wij zien het aantal zetels en, en de verdelingen ervan wie, wie bij elkaar past of niet. Dus daar worden allerlei gokjes over gedaan. Maar we wachten rustig af waar uh, Jong Zandvoort mee komt. Um, ja. U gaat de raad in, um, fris en naar voren kijkend. En u heeft heel veel met het sociaal domein. Is dat groter... Uh, uh, als de zorg? Ja, dat is groter dan de zorg. Het is, uh, natuurlijk is het ook uh, de mensen die op dit moment met een uitkering uh, uh, thuis zijn. En um, Een van mijn grootste prioriteiten is dat iedereen mee moet doen in de samenleving. En dat betekent ook dat iemand die al lang thuis zit, uh, toch mee moet doen in de samenleving. Want geld... Of niet als beloning. De beste beloning in het leven is een stijgend gevoel van eigenwaarde. Okay. En daar ga ik zo ontzettend hard van maken. Dat heb ik in mijn werkende leven gedaan. En ik ben nu uh, heel erg blij dat ik aan de andere kant uh, mag zitten. Ik heb altijd zaken met gemeenten gedaan. En ik, ik ben heel enthousiast om juist in dat sociale domein het verschil te gaan maken. Nou, dat wordt dan nu uw, uw grootste dossier. Er is inderdaad genoeg over te doen. Het is ook een WMO-raad. Dus daar zult ja. u ook genoeg informatie bij kunnen doen. Um, wij wensen u veel plezier in het, met het raadslidmaatschap. Ja, uh, het is een moeilijk is het. woord. Ja, je zit heel snel, zegt maar. Ja, dan wel. Uh, Annemiek, bedankt voor de tijd. Uh, mocht er iets zijn wat je kwijt wil... Uh, kom dat rustig doen bij CFM en ook bij Goedemorgen Zandvoort. Graag. En nou, we gaan het meemaken wanneer jullie actie gaan doen. Dank wel voor de nou, tijd. Dank u wel voor, de, voor dit gesprek. En aan de luisteraars een heel fijn weekend. Dat geldt ook voor u. Fijn weekend. Dank um, u wel. Tot dit, ziens. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. Want we gaan hierna naar de, de agenda luisteren. Uh, techniek is gedaan door Thomas de Jong. De jingles en de muziek door Koordraaien Redactie G. Rutte. Mijn naam is Ben Zonneveld. Veel plezier met het luisteren naar de agenda en ik wens jullie een prettig weekend. I'm Morgen Zandvoort, op zaterdag 2 april 2022. Wat is er de komende week te doen in Zandvoort? Voor u de Zandvoortse agenda. Vandaag, zaterdag 2 april, organiseert IVN Zuid-Kennemerland... een wandeling op de begraafplaats Kleverlaan. Tijdens deze rondwandeling maakt u kennis met de monumentale bomen... en de historische achtergrond van de gebouwen... en landschapstijlen op de begraafplaats... De wandeling start om 2 uur bij de ingang van de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem en duurt tot half vier. Aanmelden is niet nodig, dus als u nog tijd en zin heeft kunt u er zo naartoe. Informatie over deze wandeling kunt u teruglezen op ivn.nl onder het kopje activiteiten. En dan morgen, zondag 3 april, Jazz in Zandvoort in de Grote Krocht. Een muzikale romans met Cor Bakker en Fee Klaassen. Zij spelen van half drie tot vijf uur herkenbare nummers die je hard raken. En dan volgende week op zondag 10 april ook in het kader van Jazz in Zandvoort. Het Michel Varenkamp kwartet met nummers van Louis Armstrong. U wordt meegenomen naar New Orleans in het midden van de vorige eeuw. Kaarten voor deze concerten kosten 15 euro. euro. Reserveren kan via jazzinzandvoort.nl Deze informatie is na te lezen op de site van Theater De Krocht, dekrocht.nl En dan heeft Pluspunt de komende tijd diverse activiteiten om uw digitale vaardigheden te vergroten. Om te beginnen op dinsdag 5 april met een gratis digitaal spreekuur. Vanaf 10 uur morgens is er een presentatie over opslaan in de cloud. Vanaf half 11 is er de mogelijkheid om individueel vragen te stellen en hulp te krijgen. Neem wel uw eigen laptop, tablet of smartphone mee. En dan op donderdag 7 april... van half acht tot tien uur... in de bibliotheek zuid -Kennemerland in Haarlem... De st staat de strijd tegen het plastic afval centraal. Plastic soepsurfer Martijn Tinga... Suzanne Klaassen van Juttersgeluk... en Christel Verman van Lief zandvoort vertellen over hun strijd tegen plastic afval. Kom luisteren en denk mee... over hoe u het verschil kunt maken. Toegang is gratis... Aanmelden kan via de website van de bibliotheek, bibliotheekzuidkennemerland.nl. En dan op 12 april de theatervoorstelling Oploskoffie. Een voorstelling over dementie. Deze voorstelling is van 3 tot 5 uur in de blauwe tram aan de Louis Davids Carré. De toegang is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. Dit kan via het telefoonnummer van de blauwe tram 023 30 40 700. En dan als laatste, nog ver weg, een vooraankondiging dus. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april de voorstelling De gelukkige winnaar in de krocht. Een blijspel gespeeld door de lokale toneelvereniging Wim Hildring. Kaarten kosten 10 euro en kunt u reserveren op wimhildring.nl. Dit was het tot zover en ik wens u verder een fijne dag.